Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Jan Terlouw is overleden. De oud-politicus, schrijver en natuurkundige werd bekend met boeken als Koning van Katoren en Oorlogswinter... Begin jaren 70 werd hij leider van D66. Later was hij kort minister. Na 13 jaar verliet hij de haagse politiek, maar bleef wel altijd betrokken bij de partij. Op zijn 85ste verjaardag maakte Jan Terlouw grote indruk. Met een oproep in de wereld draait door om elkaar meer te vertrouwen, zoals vroeger. Overal hingen touwtjes uit de brievenbussen. De kinderen konden gewoon de voordeuren opentrekken en bij elkaar binnenlopen. Politici, je bent ervoor. Om de jeugd op een aarde te laten leven die zichzelf kan herstellen. En ook een jeugd waar we elkaar weer in vertrouwen. Waar de touwtjes weer uit de brievenbeurs hangen. Jan Terlouw was 93 jaar. Knopen doorhakken voor minister Keizer vandaag in de ministerraad. Ze moet aan de bak met de huurbevriezing. In de voorjaarsnota hebben de vier regeringspartijen afgesproken dat de huur voor sociale huurwoningen niet stijgt. Maar corporaties houden daardoor minder geld over om nieuwe huizen te bouwen. Ook is het onduidelijk of alle sociale huurders onder de regeling gaan vallen. Politiek verslaggever Ewaud Kiefiet. lijkt er toch op dat ze ervoor gaat kiezen om alleen de huur van corporatiewoningen te bevriezen. Dus die huurders krijgen dan over anderhalf maand geen huurverhoging en ook volgend jaar niet, maar de particuliere sociale huurders krijgen die dan wel. Het gaat om toch best wel een behoorlijke groep uh, van een half miljoen huurders uh, die dus ja, niet huren bij een woningcorporatie, maar bij een particuliere verhuurder, maar wel onder die sociale huur vallen. De huurbevriezing helemaal terugdraaien zal waarschijnlijk niet gebeuren, maar het kabinet moet wel iets. Straks praat Keizer er in de ministerraad over. En Cristiano Ronaldo is nog steeds de best betaalde sporter ter wereld. Voor het derde jaar op rij staat hij bovenaan het lijstje van Zakenblad Forbes. Ronaldo verdiende bijna 250 miljoen euro door zijn salaris bij de Saoedische club al Nasser en door sponsordeals. Er is een flink gat met nummer 2 Stephen Curry. Die Amerikaanse basketballer kon zo'n 140 miljoen euro bijschrijven. De best betaalde Nederlanders, Nederlandse sporter is natuurlijk Max Verstappen. Hij staat met een inkomen van 70 miljoen op plek 24. Heb ik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 Ja, een beetje schoonvabels en dat ging uh, eventjes richting uh, Vladingen. Ik ja, dus. hey, uh, Rob Haas zit er nog steeds. Uh, en de is werkelijk ja. niet te geloven. Ongelooflijk, Je he? vult die kaart, in, sticht die Simavi, gast aan tafel. Ja. Die komt er binnen. Ja. Rob ja. Ja. ja, heb jij dat? Heb ik dat? Ja, ongelooflijk. Goh, buurman, ik hier. Ja. Maar jullie gaan nog uh, even lekker door. We, we gaan een uurtje, uurtje door nog en dan hebben uh, we de drie uur opzet. Mooi. Uh, heb, je, heb je nog goede voor ons? Ja, nou? ja, alle. Al, al. ja. Twee Belgen al, hè? die zitten te zuipen in Antwerpen. Hè? En hun geld is op in de, in de kroeg. En die, die kunnen geen, geen, geen taxi of geen, geen bus meer betalen. Hè? Om naar Hastel te komen. Nou, dan zegt die ene Belg. nou dan stelen we gewoon een bus. En dan, eh, dan gaan we gewoon even naar de remise. Nou, die eerste Belg, die slaapt de remise binnen en die rijdt een bus naar buiten. En in plaats dat hij daarmee wegrijdt, gaat hij terug en dan rijdt hij een tweede bus naar buiten. In plaats van ze, dat ze met die tweede bus werken... haalt hij nog een derde en nog een vierde bus op. Huh? Zei die andere Belg, waar, waar ben je nou maar bezig? We hebben maar één bus nodig? Ja, antwoord die, die Belg die die bus ophaalde... maar die bus naar Hassel stond helemaal achterin. Jongen, jongen, jongen... Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen... En wederom is hij goed, hè? Ja, ja hij is, goed, hij is ja, goed, hij ja, goed, ja ja ja ja hey, Maar, um, weet je, wij doen ook aan verzoekjes... en dat is echt waar, hè? we krijgen gewoon het berichtje van... God, Willem, wil je dat en dat voor me draaien? En er is iemand in Nederland... die heeft mij nou zo verschrikkelijk bij mijn veter... en ja, verzoekjes sla ik nooit af. Ik draai ze gewoon, dus nou, hier komt-ie. Edith Ik vind het zo verschrikkelijk nummer... Maar jij bent alle liefde. Hé, dit, Pio. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leurs tremolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. be Ja, nou, ik heb zojuist de weddenschap gewonnen en dan ben de eerste volgende uitzending denk ik dat wij gemakt bij de COVID. Hebben. Ja, ja. <laughs> ja, maar sommige mensen hebben spijt van niets. Edith, Edith, die, had het niet. En, die uh, had er helemaal naar spijt van, je regret, ja. Rien, ben bij de graf geweest. Ik heb ongeveer drie meter op afstand van EDP afgestaan. Ja, echt waar? Al, ja, maar waren, wow. allemaal, allemaal botjes, hè? <laughs> allemaal botjes. Ja, uh, Pelle was het. Ongeloofloos. In Parijs. Ja. Ja. Ja. Nou ja, gaan we het er weer even vertellen? Ja, wel, ja, ja, ja, ja. Een zoon van een jaar of... Uh, nou, 17. Papa, ik ben verliefd. Ik wil dat meisje gaan daten. Nou, voorzitter vader, dat is toch geweldig, zoon? Wie is zij? Zegt die zoon, nou dat is Sandra, de dochter van de buurmanvader. Oh jee, ik, ik wou dat, uh, dat je dat niet had gezegd, maar dan moet ik je toch iets vertellen zoon. Maar je moet beloven dat je je moeder niks vertelt. Sandra, die is eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk je zus. Nou die jongen helemaal te neergeslagen natuurlijk. Hè. En een paar maanden later, papa ik ben weer verliefd, maar deze is nog mooier. Zegt die vader, nou dat is geweldig zoon, wie is zij? Zegt hij, nou dat is Angela, de dochter van de overbuurman. Zegt die vader, oh ik wou dat je weer niks had gezegd. Angela is ook je zus. Nou die zoon die was zo boos en die stapte naar zijn moeder. Mama, ik ben zo boos op papa. Ik ben verliefd op twee meisjes uit de straat. Maar ik kan met geen van hen verkeering hebben, want papa is hun vader. Zegt die moeder, nou rustig aan jongen. Je, je, kan, je kan liefdevol gewoon verkeering hebben met allebei die meisjes. Want dat is je vader niet. Ja, nou, hé. Hey, en daar maak ik al, al meer 10 jaar radio mee met die vent hè. Ik, ik val er helemaal stil van, <laughs> echt waar. Ja, gewoon, en ik, zie, ik, ik denk toch dat ik de knip open ga trekken, want morgen heb ik weer een radioprogramma natuurlijk van 2 tot 5. Ja. wordt op zaterdag, lekker luisteren dan. Mag je rustig. Maar dat ik gewoon Sharol dan uh, iedere week even opbel, rubriek, vertel even nieuwe grappen gewoon. Ja, nou. hij, is, hij is de. Dat doet uur ook, ja, oh, okay. dan gaan de Jacht ook. met maar Sharol is een <laughs> beetje het dingetje van CMW. <laughs> ja. Ja, ja, zo is het ook, ja. Dat is ook wel een dingetje, hoor. Eh, het is een behoorlijk dingetje. Ja, ik ken ja. ook nog wel een erop, een picanter, kan dat? Een Pikant. een pikant. picanter. Ja. picanter. Oh, kijk Willem even kijk, aan. Of dat kijk, mag. Jij, ken je, weet jij het verschil tussen uh, een vrouw en een koelkast? Een vrouw en een koelkast? Nee, Nou, nee, een koelkast, die kreunt niet als je er een worst in stopt. Ja, ik... Uh, Kijk, daar hangt hier een spiekertje. Daar verstop ik mij nu achter. Dat ik dus niet te zien ben. Ja, de krauten gingen wel op los. Dat wel. Ja, <laughs> ja, zeker. Weet. Dat is, die vliegt er gelijk op. Al is, die fans uh... van dit programma. Ja. Ja, ja nou ja. ja dus. Was het niet te gek Rob? Was het niet gek Nee hoor, nee. kan prima. kan prima. Maar daar gaan we de... het nog wel een keer over hebben. Sarah, want dat... ik meen het serieus. Ja, hè? Oké, okay, oké. Okay, okay, want okay. Uh, ik ben natuurlijk altijd heel serieus. Ja. Nou, nou. No. En uh, ja, dus uh, een beetje een grapje tussendoor. Dat kan natuurlijk ook wel een keer. Ja, ja. Nou ja, volgens mij heb jij ook wel humor, toch? Nou, ja wel, nou, jawel, jawel, nou, jawel. geef het maar toe, <laughs> geef het maar toe. Ja, ik vind ze wel leuk in ieder geval, dus ik kan okay. ze wel waarderen. Oké, okay, nou, heel mooi. <laughs> ja, je hebt op 538 heb je ook uh, zo'n zo kruigbaas uit Amstelveen geloof ik, uh, of uh, Aalsmeer, die kant op. En die belt dan altijd tijdens de uitzendingen van 538 en dan is, die vertelt dan ook de mop van de week. Weet ja, je, dus, ja, ja, ja, ja, ja. En nou krijg ik een lekker kopje koffie van onze Gerry uh, nou ja, doe er maar eentje, ja. Doe er maar eentje, ik, ja. uh, Tot half twaalf... Uh, nou, kijk eens, ja. nou. Dan uh, kunnen jullie gebruik van mij maken. Ik wilde ik wil al zeggen, voordat jij de deur uit bent... Uh, dan, dan, dan ben ik je al vergeten, maar aan de andere kant ook weer niet. Nee, hè? Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien...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 Ja, ik was een heel, in een, een heel interessant gesprek over een, pla, over een plak cake. Wie? Wat? Wie? Ja, het onze gasten van, van twee weken terug. Ja, die mevrouw. Die heeft ook deze cakejes gebakken. Echt waar? En die verkoopt ze in de winkel. En je, zonder reclame te maken. Hoe heet die, zaak? Dun. Dun. Dun gebak. Ja. Nou, die dame die was hier twee weken geleden uh, op, Dat mevrouw, is een mooie zaak hoor, ja. trouwens. En dus die mevrouw die nam een stuk gebak mee. Nou ja, wij kregen een punt. Ja. ja. Ik heb het mee naar mijn werk genomen op een gegeven moment. Vier collega's hebben ervan gegeten. Ja? Ja? Ik zeg, mijn god, maar kijk maar de fruit, echt heel veel vers fruit. Ik heb ja. gewoon live heb ik een bevruchting meegemaakt. Ja, maar Heerlijk. je moet er ook geen punt van maken, hè? Gewoon, nee, uh... Die tijd kreeg ik ook niet. Nee. nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar dit heeft ze ook zelf gebakken? Ja. Ja. ja. ja. Briljant. Dus, zo um, mm. festival. festival, ja. jongens. Hebben we dinsdag nog gekeken? Nou ja, ik heb, uh, ik heb er wel iets van meegekregen. En, uh, en ik stem <laughs> altijd in de verkeerde landen. Ik snap er niks van. Want degenen waar ik stem, die gaan eruit. Ik kijk, ja, ik kijk de talkshows. Ja. En in de talkshows, dan krijg, krijg je de, de beste. Ja, althans, wat hun dan vinden, wat het meest uh, te accepteren is, zeg maar. De beste SARS. Ja. Nou ja, de beste, de beste, de beste nummers, zeg maar. Hè. De, de, die krijg je dan te zien in een talkshow. Dus dan hoef je het hele songfestival niet te volgen. Uh, uh, ik vind het... Ja, ik, ik heb er eigenlijk heel weinig mee. Al de laatste jaren niet hoor. Ik ook niet. De tijd dat Dana meedeed met... Uh, all kinds of everything. Ja, maar toen waren het ook liedjes. En Johnny oh, Logan uh, en al die, al die zangers. What's in the air? Ierland is eruit, hè? Die is eruit. Die ja. is eruit. Ja, ja, ja is eruit. Ja. Maar het snap nou nu ook is sommige... Het het uh, Australië ook. Abba. Ja, Australië is, ja. is er ook uit. Zweden is natuurlijk weer ja, in. En Denemarken is ook uit. En Guatemala is gedisqualificeerd? Ja. Die deed niet mee. Nee, dat was te ver weg. Ja. Nou, en onze eigen Hiels de Lange samen met. die uh, <kwijnt> uh, meneer nou? Ja. Kist de naam 100 keer Wie bedoel je? Heer. Heer, Wie? Hiels de Lange samen We zijn, met. Welen. tweede geworden toch? Uh, Welen. Welen. Oh ja, Welen. Ik Welen, jongens. Ja. ja, het is Alzheimer Light. Maar, is goed. Nee, maar weet je. Uh... Maar ik heb uh, toevallig. Uh, een inzending he? van Frankrijk heb ik klaarstaan en, en die wil ik gaan draaien. Maar het blijft gewoon een van de mooiste, vind ik.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 Charles Aznavour, laten we Deze heb ik net gemist, hè, afgelopen dinsdag. Welke, jongen. Dat deze optrad. Uh... Ja, nee, dat klopt. Dat kwam later pas. Iedereen ging aan mijn huis en zei. hoofd, wacht even, er komt er nog een. <laughs> en dat was Charles Aznavour, alleen er zijn geen beelden van. Of was hij uh, gisteren? Nee, dinsdag was het Dinsdag Frankrijk, was ik. Ja, dinsdag was het Frankrijk. Ja, ja, ja, ja. Sharon ja. weet er alles van. Ik weet er helemaal niks van. Oh, nee. Is... Nee. Nee, nee. dat schiet Dat ja. ook weer. Nee, nou ja, ik, nee vind... ik weet er ook helemaal niks van, hoor. Songfestival. Nee. nee ja, cloud, alleen... vind ik een nee, heel mooi we nummer. Niet, we gaan niet schelden. Nou nee, uh... ja, daarom die... heeft hij gezegd van, noem me maar cloud. Ja. Want anders krijg je weer uh, grapjes uh, ja, daarover, ja, ja. Willem, hè? Ja. <laughs> Jij begint ja. meteen al. Ja. Neem me niet kwalijk om je lekker spel dus, uh, in mijn mond. Ja, dus ja. we noemen hem gewoon Clouds. Ja. Ja. Zee ja, ja, ja. En, uh, ja. ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar het mooie is het einde van die platen natuurlijk. Dat je helemaal als een klein jochie in, in de spiegel, spiegel uh, prachtig, ziet. Prachtig, ja, prachtig. Dat is een prachtig moment. Maar die jongen heeft veel meegemaakt. Hè? Hij is een, een, een, ja, een, een vluchteling. Een vluchteling. Ja. Hij is hier naartoe gevlucht. Ja. en uh, heeft in AZC's gezeten en ja. zo allemaal. Ziet, uh, en het is de... een hele vriendelijke huh? jongen. Ja, dus het kan heel wel. Heel vriendelijk, natuurlijk kan het. Ja, ook. zeker. Ja. Hoezo, hoezo, het kan wel. Het kan wel. <laughs> Ze kunnen wel vriendelijk zijn. Ze kunnen we... heel vriendelijk zijn. Ja. Maar niet allemaal. Nee. nee. Nee. over over, over, over vliegen gesproken, daar heb ik nog wel wat over te vertellen eigenlijk. Vliegen? Vliegen. Ah. De Tilman Brothers. Ja, de Indo-rock Tilman Brothers. Ja, top, top. En er uh, was eventjes speciaal voor, uh, voor Anoniempje, dus Gerry, dat was hem. Ja, <laughs> dankjewel. Ja. <laughs> ja, ja, nou ja. Goed. Dat is wel even enige tijd geleden, de Tilman Brothers. Tilman Brothers, ja. dat is heel lang geleden. Kwamen die uit Schevingen die kant op? Die kwamen uit Schevingen. Ik ja. heb ze live op zien treden. O nou ja. ja? Ja, ja. Het is ja. de Indo-rock, hè? Het is de Indo-rock, ja. Nee, Den Haag was een Indo-rock uh, Indo stad, hè. trouwens alle. Maar zij traden op ook op in de pier, op de Pier. Oude Pier in en uh, in dat uh, Palace, palace uh, gebouw. Palace, uh, niet mm. Palace Hotel, maar... Nee, uh, Palace Gebouw, dat was dus een uh, waar, al, uh, waar, waar ook George uh, Kooyman uh, en... Uh, Sandy uh, Coast. Sandy Coast, alles zat ja. daarop. Ja. Wally ja. Tox en de Outsiders, Monkey ja, on my back en zo. En ja, ik heb ze allemaal gezien. Ja, ja. Ja. En later uh, in Den Haag heel veel uh, Italo, dat was heel populair uh, daar hoe zeg je het? Italo. Italo. Italo. Ja. Italo. Ja? Ken je dat niet? Nee. Een beetje uh... It Italiaanse uh, muziek uh, met een disco sound eroverheen. <middels> oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, nee, nou, Misschien ken ik de muziek wel, maar de term ken ik niet. Ja. Ken al je Rocco Granata nog? Marina, Marina. Marina Rocco Granata. Marina. Ja. Is dat uh, uh, als je school neemt of, uh, of je neemt? Uh, nou, er is niet Kabeljauw, die aan, makreel, er zit ook granaten in. Nee. Oli zegt zeg, gratis. Neem o, zeg, de ja, nee, maar je ja, ja, hey, uh, ja, had Een goed Italiaan nummer vind ik bijvoorbeeld: Ken Leslo en Two Nights. Ja. Ja. Nou ja, die zou je eventjes uh, op moeten zoeken. Schrijf hem even op. Ken Leslow en Tonight. Kijk, dat vind ik mooi. Want is, is hier en gelijk de regie over. Dat hè? is uh, ja, Italo. Uh, ja, ja, Italo. Ja, ja, ja, ja. ja, en ik uh, wil nog zeggen dat ik jullie nu echt ga verlaten. Is het echt waar? Ja, en uh, ja, dat doet me ook weer denken aan uh, de oude tijd uh, hier uh, bij uh, CFM. Dat we van het Gassersplein verhuisden naar dit, uh, dit mooie pand uh, ja. hier uh, in uh, juni uh, 2013. Ja. Dat, het, uh, dat het was. En toen heeft uh, Ruud Jalsen nog een uh, plaat gemaakt. Goodbye, Gastruisplein. Zie je van hem gaat jou verlaten. En die had hij zelf uh, ingezongen dan. En daar oh, heb je ja. ook echt een CD van gemaakt. Oh, ja. En die Wat heb ik thuis uh, nog liggen. Goodbye, hey. uh, Gastruisplein. Heel waar? Ja. Een mooie plaat van uh, Ruud Jassen. Okay. Dus, uh, de mensen nu, die zullen het uh, wel allemaal begrijpen en allemaal nog wel weten. Ruud maar... oudste uh, oudse CFM er ook. En dan uh, nog ja. steeds actief uh, op de radio en dan ja, bij Radio je je Ik ken ja. hem niet, ik ken hem niet. Jij ja, kent hem niet, hè? Nee, ook wel een soort met muziek, ook in ja. Zandvoort en zo, weet je wel. Een ja, beetje ja, ja, ja. 47 jaar mee gewerkt, meegewerkt, hoor. 47, 47 ja, jaar? Ja, vanaf 1976. Maar hij zat een beetje met zijn mobiliteit op een gegeven moment, hè? ja, Ruud heeft hier natuurlijk... En daar was Wim bij. Hij uh, heeft hij natuurlijk een, een, een TIA gehad. Maar het is niet mijn schuld hoor. Nee, laten we even duidelijk zijn. Nee, maar dus hij heeft, heeft denk ik misschien wel zijn leven gered. Want ja. uh, Ruud werd niet goed hier terwijl hij die uitzending zat te doen. En uh, Wim signaleerde dat en hij herkende ook de, de, de symptomen, zeg maar. Die heeft meteen 1-2 een, een, een, gebeld. Oh, ja. En toen is hij binnen een uur is hij, uh, uh, ja. is hij in het ziekenhuis terechtgekomen met de benodigde bloedverdunners. En dat heeft denk ik uh, de situatie zo gered dat hij heeft er eigenlijk alleen uh, evenwichtstoornis aan overgehouden. En uh, ik moet wel zeggen dat ook, maar dat heeft niet zozeer met zijn, uh, met zijn Tia te maken. ik denk ook, ik heb ze er zelf ook last van: je stem. Uh, als je wat ouder wordt, dan zakt, zakt uh, je stem in, in, uh, in hoogte. Dus we kunnen die, die beatle nummers die we vroeger ja, samen zongen... die, ho die hoogte die haal je af. En daar heeft Ruud Jans ook problemen mee hoor. Hij zegt wel van niet, maar... maar die, hoor. Hij, je gaat de kracht missen in, in, in je stem en zo. Ja. Zelfs Paul McCartney heeft op dit moment... Ja, die uh, uit, de, de, ouders, niet meer om aan te horen bijna. Ja. De, ja. Nee, ik Paul denk Paul maar Rob de, de neus op een gegeven uh, moment. Ja. Ja, ja. Oh, ik weet uh, je niet meer. Ik zag gisteren dus Ben Kramer op televisie. Nou, die, die, heeft, die is nog voor bestemmen hoor. En die is ook al in de tachtig. Die is ook in de tachtig. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, sommigen hebben het wel, maar... Ja. Ik, heb het, vindt, ik, heb het ik heb het ook niet. Stedenluid, stedenluid. Sommige mensen hebben nog wel een hoog stemmetje, hoor je dat? Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja. ja, ja, ja. Maar waarom zit je handen onder de tafel? Stedenluid, lijf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 Ja, bouwden wij een groot testament aan. En ja. We ja, maken er allemaal wel eentje een keer, denk ik. Ik heb het gemaakt, ja. hoor. Ik heb het testament. Ik laat alles aan mezelf aan. Lelijke, ja, dat je erbij. Ja. Uh, ik gaat ik, het uh, graf in. Ja. Ja, nee. Nee, het is goed met je. Het is goed met je. We gaan de tijd alweer hard zo vijf over half twaalf. Ja, dat is echt ongelooflijk, hè? En de luisteraars die... Uh, die kijken naar buiten. Of die zijn misschien al buiten. Of die zitten in de tuin met een kopje koffie. En een draagbare radio. Zitten ze luisteren. Ze zijn even in zand voor te luisteren. En die denken van ja, we gaan vanmiddag misschien wel naar het strand. Kom, kom ja, jij wel het... op het strand, Gerry jij hebt bijna helemaal niet Nee, idee. dat is heel raar. Ja. Mensen die aan de zee wonen. Ja. Aan het strand. Ja. Die komen niet zo vaak uit. Echt op het strand. Is heel alleen alleen bij, bij een bepaalde strandtent? Uh, ja, dat waar je wel, dat... maar ik bedoel dat je dus echt op het strand <laughs> ja. loopt en zo. Niet geen... zo vaak. Je hebt geen zonanbieder? Nee, niet meer. Nee. Niet, meer. Al, niet meer? Wel nee. gedaan, vroeger? Vroeger wel, ja. Maar nu helemaal niet meer. Nee. Dat is ook niet goed ook. Hè, in nee, de zon voor jou huid niet. Nee. Nee. Nee, nee, sowieso is dus het niet. is heel slecht. Hey, maar... ik, krijg, uh, ik krijg een heel gek verzoekje. Uh, dat is de eerste keer dat ik zeg van... Uh, dat is uh, van uh, een, een, een onbekende luisteraar. die vraagt om Race Against the Machine. Oh, Wat? Race Against the Machine. Ja, een anonieme luisteraar. Karin van der Meijden is dat. Race Against the Machine. Nee, natuurlijk niet gek. Dat doen we toch niet. Nou, ik heb wel zangerines voor je. Maar die wil je ook niet natuurlijk. Dus maar even een meestampetje doen. Even doen. Een ja, doen we even. Ja. Ja. Speciaal voor Karin. Sweet Caroline. So is it. Or from Niels Diamant. Where it began. I can't begin to know But then I know it's growing strong. wasn't the spring.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 Ja, dat Ja, voor de oplettende luisteraar. Rob Haas is inderdaad er in de studio. Het is net Heintje Davids. Hij gaat weg en hij komt weer terug. Nee, dat geeft niet. mensen zijn altijd welkom. Ja, ja zo is dat. Ja. Wat ga je hey. doen? Wat ga je nou doen? Ja, ja doen? werken. Werken? Ja. Wat doe je voor werk, jongen? Nee, ja, radio. Oh, dat doe je? Ja. Oh, je gaat andere radio ja. doen. Ja. Andere radio. Oh, radi oh ja, ja, natuurlijk, ja. Ja, ja nee, dat is zo. Je zit op de afdeling radiologie en... Uh, ja. Ja, ja, dat was. Ja, dus ik ga nu naar Adem uh, Naar Haarlem, ja. Haarlem-Zuid ja. Ja. zit ik. Haarlem-Zuid, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Nou, hartstikke nou mooi. Succes. Radiologie. <laughs> Radiologie. <laughs> een beetje een rare naam voor een ja. Station, maar ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik kwam er wel geregeld. Ja, ik gekocht, weet het. Maar het ja. Okay, ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. hebt wel een goede naam voor een radiostation. Ja. ja. Waar werk je dan? In ja, radiologie. Nou, dat is het best station. Dat nou. is een heel mooie na naam. Ja. krijgen krijg je we weer ziekenhuisomroep, hè? Ja. Je kan er weer terug. Hè? Zitten we weer terug? Af. Ja, we ja, terug. We weer terug. Oh! Anders komt weer terug. Ziekenhuisomroep. Ja, leuk. Ja. Okay. Nou, Hé uh, hey, jongens, wel thuis. Dagloop, ja. <laughs> dag Michelle. Rob, dag dag Rob. nu?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 All the things we once to know Thinking it'll come back every small It's like a distance like a distance face It's like a shadow shadow shadow Oh you know it's something I can tell It's a heavenly place the calm The shelter of my mind I smell love And my tears And I keep on looking For a reason which is not here Sting it Sitting down in the chair. Oh my God! I was looking for a way to be away. It's useless to cry for the things we once have known. it will come back and reach my home. Heb niet, Joke, ik heb het allemaal goed. Is hij ja. wakker geworden? Joker is wakker. Joke oh, in Canada en Hamilton. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Joke. Ja, het is, uh, ze hebben wel foto's gestuurd... maar ze hebben een uh, hele zware bui onweer over. Uh, oh. Dus uh, ja, daar zitten ze zonder stroom, daar. Oh, echt? En dan moet je van je batterij zeg maar... Ja ja dat Klopt, daar heb je gelijk. Daar ja. heb je gelijk aan. Ja. Goedemorgen Joke. Ja, ik heb op afstand, als pater, heb ik nog eventjes even zitten. Geluisterd? In de stoelen ik heb, hier? Hè? Daar even, ja. ja, lekker op de, op de ja. bank eventjes zitten. Ja heb ik even op, wat spannende avontuur ja, heeft hij meegemaakt. Ja, die de die pirado, hij is de Lex Haring van Zandvoort, hè? Is, is, is enorm uh, ja. spannend geweest. Natuurlijk. Hij heeft het allemaal uh, meegemaakt, hè? En, uh, ja, ontdekt, En ontdekt. Nou, het volgende feest is Pinksteren. Jerry, weet jij nou wat ja. Pinksteren betekent? Wat zijn nou de zwaaien met je hand? Wat dan is komen de de, de de vlammen komen dan uit uh, zijn hoofd. De apostelen. Nee, nee, die nee. Die, jawel? Nee, nee, nee. Die, het is de, de, de is de neerdaling van de Heilige Geest. Ja, dat zijn die vlammen, die komen dan op. Vlammen? Op, dat zijn vlammen, dat is de Heilige Geest. Ik want, heb het niet over het crematorium. Nee, nee. <laughs> dat zal je wel leven met de brand die, toen dus, helpen, jongens. Die, die Toen dus de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen. Hè? Op de apostelen. Op de apostelen? Oh ja. Die, en zij konden dus het. Het evangelie verder verkondigen. Ah, Omdat Jezus natuurlijk... Uh, was natuurlijk je had geen tijd meer. Uh, was er niet meer. Je had geen tijd die was er niet. meer. Die, was opgestegen, hè? die maar, was opgestegen. Neergestegen toch? Die gaat op gaat hij naar zijn vader toe. In de hemel. Ja. Maar nou, als je nou uh, op aarde staat en je zegt nou, hij stijgt omhoog. Ja, heeft niemand gezien hoor. Heeft, ook niet? Nee. Ook oh, dat, dat, dat. dat. Nee. Dat ze hem nog uitgezwaaid hadden. Nee, ze hebben ook. hem niet uitgezwaaid hij, hij ging naar boven. En... Daar ben ik als pater ben ik ook helemaal fout geïnformeerd, hoor. Maar ik wat heb... dacht u dan wat er is gebeurd? Ik heb theologie heb ik gestudeerd. Ja. Er werd ja. altijd gezegd: hij is omhoog gestegen naar die hemel. Ja. Maar ik denk dan ook, als je dus op aarde staat, en je stijgt je omhoog en 24 uur later. Nee, twaalf uur later. Dan staat de aarde omgekeerd andere kant op. Ja. Dus dan stijg je omlaag. Ja, maar dat is een heel ander. Uh, ja, maar dat is, theorie. Alleen, dat is alleen in China. Ja. En als je, als je na, na, naar rechts gaat, kan je ook omhoog stijgen. Ja, ja maar het maar, was maar, Jezus, hè? Jezus had, die kon wonderen verrichten. Hè? Oh ja, of wat, oh, dat is op zich al een wonder ja, natuurlijk. Dat is ook een wonder. Of wat deed hij dan? Kijk. Nou ja, hij steeg omhoog. Is hij nog familie van Hans Klok? Later. Een hele ik, ik kon een beetje to to ik kon toveren. Hoor je dat, Willem? Ja, maar was oké. dat in de winter of was het in de zomer? Dat weet niemand. Nou, ik dacht wel in de zomer, mm. dacht ik. Ja? Maar dat is het verhaal, hè? Want Jezus steeg op naar, naar zijn vader. Neem jullie gewoon e even mee naar het strand, wat ik, ik hem uit scheel. <laughs> dit, dit is ook wel een zeer pikant nummer, Willem.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 En het werd zomer. En het werd zomer, ja. Sharro. Zet je op telefoon. telefoon eens op Sharro. Ja, Sharro. Nou, het was wel tijd dat het zomer wordt. Het was een, uh, het was een mooi nummer, hè? Dat, ja, uh, dat je zegt van, uh, van ja, nou, ik vind er niks, niks, uh, niks uh, dingen. Ik kan zijn. er niks over zeggen. Nee, zeg, verder ik geen, zeg, ik, geen zeg, kwaad woord over zeggen. Nee ik, nee, ik zeg ook geen kwaad woord, maar ik vind wel tijd dat het zomer wordt, hoor. Ik vind het koud buiten, hoor. Het is vandaag een beetje koud. Ja, het is een wind. Ja, die wind is ontzettend koud. Ja. Dus uh, Willem, ja? zorg nou eens voor een beetje warmere temperatuur, jongen. Hè? Moeten wij toch Ik... jou kunnen toevertrouwen, kerel? Hè? Kerel, je mama. Ja. Ja. Maar wat, hoe zou je met, met een stukje leuke muziek of zo... Uh... Ja, dat mag altijd natuurlijk, maar uh, we, we, we, moeten, we hebben nog tien minuutjes uh, praat, ja. praten, spreektijd. Spreektijd. Uh, ja, maar weet je, spreektijd wordt niet nooit gebruikt. Uh, Gerry zou, zou nog een gedicht voordragen. Een gedicht? Ja, dat zou je doen, daar heb je net al mee beloofd. Jij zou een gedicht voordragen. Uit eigen weg? Het eigen werk. En uh, gedicht, dat gedicht duurt precies 8 minuten 40. Nou, dat is wel een heel lang. Ah. Nee, beste lui, dat gaan we niet doen, weet je. Ah. Ook oh, krinkelende winkelende waterding. Met zwarte kotschak aan. Wat zie nu toch gaar in uw lichaam flink als schrijft over het water te gaan. Ken je het niet? Dat is een schrijfje, van God Riebom. Nee, Guido gezellig. Ja, ja, ja, ja. ja, Willem. Zo n, zo n nee, ik ken niet dichter, maar ik heb wel weer piano speel. Nou, er was nog een boer, die komt Joost van de Vondel tegen. En die zegt uh, tegen uh, Joost, ik kan ook dichter. Nou, dan zegt Joost van de Vondel, laat maar horen. De, uh, uh, Joost, de loopt op het land, vinger in mijn kont. <lacht> nou, zegt Joost van de Vondel, daar rijdt niet. Nou, je zegt die boer, maar dat dicht wel. Toch maar een stukje piano muziek.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 We're still in the Navy and probably will be for life. Het meest vreemde verhaal hoor ik alweer. Ja. Nou jongens, nog twee minuutjes en er zit de uitzending erop. En, uh, nou, is er wat hè. Dan maak ik ja. van de gelegenheid gelijk mooi even gebruik om jullie te bedanken. Uh, luisteraars maar te bedanken. ik zit hier naast ja, ik zit er niet op hoor. Neem die wanneer. Rob de, de uitzending, uitzending, Rob, de uitzending zit erop. uitzending uh, zit erop, ja. Ik zit er niet op. Nee Nee, nee, nee, nee, nee de uitzending zit erop. Ja. Dat de mensen niet denken dat ik op Gerry zit of zo. Hè? Nee, ik zeg dat helemaal niks. Je je raad zit, raad ik zit ook niet dat dat op je jou, hè. Ik zit ook niet op jou. Nee, want kijk, daar hangt de camera aan. Ja, ja, ja. Camera. Die houdt alles de in de gaten. Ja, heel goed, ja. ja, zo is het wel. Maar goed, nee, over 19 jaar zijn we er weer. In, uh, ja, en ja, maar als je kijkt welke gasten we dan hebben uh, eigenlijk. Uh, ja, ja uh, je never kan tel. Je weet het maar nooit. Je never kan tellen. Nee, dat is zo, ja. Nou iedereen bedankt, ook alle, alle luisteraars. Wat gaan jullie doen in het weekend? Dat wil ik even weten. Wat ga je doen in het, het weekend? Graven, hè? Graven? Ja, die grot voor, voor de pinksteren straks. Hij moet raar zijn. Oh. Ja. <hums> en Gerry wat ga jij doen? Oh, sorry. Gerry? Hey. Gerry. Oeh. Wat ga je doen? Ik weet het nog niet. Ik weet je het nog nee, niet? Nee, ik weet het niet. Oh, ga maar uit. Ga maar uit. <hums> ik weet het Waarschijnlijk zit zij op de show vol. Ik kan er niet van. verleiden hoor. Ik probeer het elke <hums> keer. Maar... Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Nou, ik ga wel zondag kijken even... als de paus geïnstalleerd wordt. Als de paus geïnstalleerd wordt? Ja, ik ben, ja, klinkt heel raar. Ik ben niet katholiek, maar ik ben... Maar is dit paus 2.0, nieuwe nee, software? paus Leo, Leo de... Veertiende. Ja. Die wordt dus officieel nu ge, ge, geïnstalleerd, in, in, geïnstalleerd ja. zeg maar. Of, ja, zo, in, inaugureerd. Ja. Maar ik, vind, ja, ik, ik ben misschien... wel nou, een, een tut wat dat betreft... maar ik vind het gewoon mooi het om te zien... Het is, oude is zo wets. mooi. Ja. Wat je er ook van vindt, allemaal... maar. Nee, helemaal het is, met je eens. Ja, er, ja. Komt er, er komt toch zoveel liefde komt daar ook wel. Ja, ja. we hebben een keer een man in de studio gehad. Hij leek wel op de paus trouwens. en de kruis op de mut staan. Hier. Ik weet, ja. ik weet het nog heel goed. Ja, ja, ja, ik weet ja, ja, het ja. Nog, ja. Maar daar ga ik wel zeker. Maar dat is zondag om tien uur al, s ochtends. Oh, hè? dat is wel vroeg. Dat is dan de, wordt de meeste heilige mist. Lieve vrienden, ik zeg, daar de tijd is op. Ja.